Dus zegt dus die zegt hij ons dat dat David begeerde naar zijn eigen begeerdeheid. Dus zij was voor hem toe uh, bestemd deze Batsheva. 20. En natuurlijk bij hem reist de vraag op net zoals bij ons. Wat hij wat aan. De le Uria, David. 21. Me farees pas 22. Uria, Afalpi gavet dile ajen sham. Dus nu reist bij ons de vraag op, ja, zoals, uh, waarom werd zij dan aan Uria eerst gegeven, aan die andere man, voordat voor zij, voor zij aan David werd gegeven, als zij voorbestemd was voor David. Bijzonder belangrijk wat we hier gaan leren, dan zal je zien dat de wegen van de schepper zijn ondoorgrondig. We hadden aan, en de reden, voor het feit, de natie la Uria, dat Uria heeft haar tot vrouw genomen. Me kodem de David, voor de David, 21, me verrijsbaar is uitgelegd, wordt uitgelegd in de zoger. De natie la Uria berage Daar wordt dan gezegd. Dat Urië nam haar beracheme, betekent met barmhartigheid. Wat betekent dat? We zullen zien, maar beracheme, dus met barmhartigheid heeft hij haar genomen. We afvalpiedelo hebben die lee, ondanks het feit dat zij niet van hem was. Ayen Sham, lees daar. 23. Wij jagen, hij vindt zijn wijdin niet dat te begrijpen. Ja, wij moeten dat begrijpen. Wijd in niet dat te begrijpen hoe dat zit. 23. Shari, En nu goed opgeleid wat je ons vertelt? Shari, Dakar ben nu qua hem 3, 24, palige goefa. We ken? Iem hoe. Ik zou zeggen, hi. hier is het meer. Hier moet je dat uitspreken. spreken. Bij jou staat het hier. In het boek. Hoe staat? Hoe? Oké. Okay. Maar het is wel. im hoe begint het peleg Oké, okay, dan slaat het op peleg. Oké. 25. Shell, David, Hamela. Ech lakha uria, sche een lo shum, 26, sche jahutima, let op op die logica. 23. Sche van want zie hier. De karven ukwaad, mannelijke en vrouwelijke, hem treipal palge die zijn twee delen van het lichaam, van een lichaam. 24. Weem hem kennen indien het zo is. Im, Yihub, Hinat, Pelek, Gufa, Shul, David, Amelach. Indien zij de Batsheva, of zij de helft van de twee delen, ja, twee delen van het lichaam, mannelijk en vrouwelijk zijn twee delen, twee helften van het lichaam, of twee delen van het lichaam, dan zegt het indien het zo is, dat indien zij is een deel van het lichaam van de koning David, dus zij is vrouwelijk, vrouwelijk, zij is een deel van hem, dus behoort bij hem, 25, eigenlijk Gauria, hoe nam haar Oeria tot vrouw? Ze eindloos, om ze, ja goed, maar die absoluut geen niets met haar te maken had. Ja, hoe kan je dat, dat begrijpen, 27? Het is een diepe, diepe, diepe, diepe kwestie hier. Wayne Janhu. Kibat Sheva. 28. Nu de David. miljoen briat. aulam. Wayne and En de kwestie is. En het gaat erom. Kibat Sheva. Dat Bat zij is werkelijk, 28, de David, een vrouwelijke partner van, een vrouwelijke partner van David, noekwa, zij Nukwa. meyom briataulam van de dag van de schepping van de wereld. En nu let op met ons verhaal. Ki David 29. Soms zeg ik David, soms zeg ik David, normaal moet je David zeggen, maar wordt vaak gezegd David omdat in het uh, verschillende uitspraak oosters, westers soms uh, big, ben ik zo so aangeleerd, David, and, maar David, normaal is David. Ki David nee kan vinden hoe ga de karsheba malchut, obad sheva hi gaan nukwasheba malchut. Oh, en nu goed goed opletten, want nu gaat het over kabbalistische Begrepen, dat wij begrepen, moeten wij plaatsen de ziel van hem en de ziel van haar op de boom des levens. David, want David is het mannelijke van de malchut. Dus malgoed van de ateloot en die bekleedt de malchut het mannelijke van malgoed. Want alles heeft mannelijke en vrouwelijk. De hele heeft mannelijke en vrouwelijk. Eigenlijk, mannelijk is de naam Ma en het vrouwelijke is de naam Bon. De hele absolute is. Mannelijk is dat, ja, wij noemen dat Ma. En wat gecorrigeerd wordt, een partner, is van de Bon. Dus de, van de uh, linkerkant is dan het vrouwelijke. Dat is wat gecorrigeerd moet worden. Of de partner, een vrouwelijke partner, dat is dan van die wat geworden is, genomen was, van de gebroken kilim van uh, de wereld Nicodin. dan zegt hij dat let op, want David is het mannelijke die in de malgoed is kijk, er bestaat malgoed in de werelden en er bestaat malgoed in de zielen, duidelijk de zielen zijn innerlijke gedeelte, het innerlijke gedeelte van de wereld van, van de schepping en de werelden zijn het uit, uitwendige gedeelte van de schepper van de schepping, net zoals bij ons, ook hier op aarde. Wie is op aarde het innerlijke gedeelte van de schepping? Mens. En wie is het uiterlijke gedeelte, het uiterlijke gedeelte van de mens, alle andere overige delen van de natuur. Hey, als je dat. Nee, dat is erg belangrijk. Dat is het iets. Natuurlijk hey, moet je dat niet zeggen tegen de, tegen de partij van de dieren, natuurlijk. Kijk goed opletten wat ik zeg. Dus. Hieroparde is het precies hetzelfde. Innerlijke, het innerlijke gedeelte is uh, het vierde stadium van, van de wereld. Hieroparde is ook, wie is het vierde stadium? Het vierde stadium is dus de zielen. Het innerlijke gedeelte, het innerlijke gedeelte van de aarde hieroparde is, dus het meest innerlijke, is, is de mens. Dus de zielen, de menselijke zielen. Want wij denken altijd aan het lichaam en daarom, daarom denken, daarom is het voor ons één uh, pot nat. Maar alsof moeten we denken aan de ziel. Dus de mens is de innerl het innerlijke gedeelte. En alle overige um, naturen, die zijn uiterlijk. Dus dierlijke, laten we zeggen dieren, of dierlijke natuur is één is en het uiterlijke, uiterlijke deel van de, de, uiterlijke deel van de, van de aarde hier, laten we zeggen, al oh, aarde, hetzelfde, op hier op aarde, ten opzichte, ten opzichte van de mens, maar ten opzichte van de, van de planten, is het innerlijke gedeelte. Alles moet je altijd kijken naar, in de verhouding, niet in absolute termen. Altijd in de Kabbalah is alles is kwalitatief, duidelijk. En de planten, vegetatieve, ja, yeah, vegetatieve uh, natuur is, ja, uh, yeah, is innerlijk ten, ansi, ten opzichte van de stenen, van de levenloze natuur, dode, dode, dode materie, zoals men dat wij dat noemen de dode materie, niets is niet dood, maar het is lijkt op ons in onze ogen dat het dood is, duidelijk, maar Ten, ten opzichte van de dierlijke natuur, zie, uitwendige gedeelte. En, en de mens is dus de innerlijke, het innerlijke gedeelte van de schepping. Dan zegt hij dat, kijk wat hij zegt dus dat David, want David is het mannelijke die in het malgoed is, het mannelijke van het, het malgoed. Want elke uh, laten we zeggen rechterkant van de malchut. U bat en Batsheva. dus deze de, zijn partner Batsheva. het is nu die in de malchut is. Oké? Okay. Het is nog niet klaar, we zijn nog we beginnen, we stap voor stap. Oké? Okay. Dat is betekent dat zij vanaf de schepping van de wereld hebben zitten. dat deze verhouding. Want altijd spreken we van, moet je zo zien, het is altijd zo. Het is alleen maar de eerste keer dat dit ons tegenkomt, dat we het tegenkomen. Elke rechtvaardigheid, zijn vrouw is een zijn Dus Als wij spreken van Avraham, Avraham is wat? Hij is gesset, gesset van de zeeranpien. Dus hij bekleedde de gesset van de zeeranpien van de Atsum. Zijn vrouw is Sarah. Wie? Sarah? Sarah? Nee, Sarah, kijk, moet je zo zien. Wel natuurlijk, natuurlijk maar kijk, zij is zijn partner. Ten aanzien van hem, hij is Geset. Jij kan zeggen, hij, hij is, is Geset, dan is zij is Gora. Ten aanzien van goed opletten, dat is erg belangrijk om dat fijne kneepjes daarvan te hebben. We, als Abraham Geset is. Dan zijn vrouw moet ook gesed zijn. Alleen aan de linkerkant. Nee, aan de linkerkant van de gesed. Dus gesed, elke sfera heeft zichzelf, heeft ook alles. Alle overige sphera, ja of niet? Dus in de gesed heb je ook twee punten. Mannelijke en vrouwelijke. Nee, een mannelijke daarvan is, van de gesed, is Abraham. De sfera zelf. De sphera zelf is mannelijk, Goed opletten. En de noekwa van de sphera. Altijd het vrouwelijke noekwa van de sfera, Is vrouwelijk. Dus mal goed. Eigenlijk van elke sphera is vrouwelijk. Wie vrouwelijk is. Die ontvangt. Die is vrouwelijk. Wie geeft is mannelijk. Dus duidelijk. Dus bij Abraham. Wat hebben we dan? Hij is Gesset. Hij is geset mannelijk. En zijn vrouw Sarah is geset vrouwelijk. He is geset maar dan vrouwelijk geset. Dus de geset die ontvangt. Nu qua van de geset. Dan begrijp je dan dat die paren, waarom die, die paren zijn ook uh, in Magpella, in een speciale begraafplaats, ook naast elkaar begraven. Alleen geestelijk, omdat het geestelijk moet zo ook precies hetzelfde gebeuren. Uh, Jitschak en Rivka. Links. Is, uh, Gwora. Hij is Gvora manlijk. En zij is, uh, is Gvora, maar dan vrouwelijk. Zij is de Malchut van de Gwora. En zo so is het ook hier in de Malchut van de Atsilut. Malchut van de Atsilut is David maar alleen David is dan het mannelijke. Dat in the, in the, in the malchut. Uh, malchut, is the in de Malgoed. Dus malchut, wat is de mannelijke in de Malgoed? Malgoed, die verbonden. Dus Malgoed, de zelf ook heeft mannelijk en vrouwelijk. Alles heb je mannelijk en vrouwelijk. En zij is Malgoed. In de Malgoed heb je ook malchut, Malgoed, de malchut wat we zeggen. Dat is dan de vrouwelijk van de malchut. Dat is dan die sheva en hij is het mannelijke van de malgoed. Hoe, hoe kunnen we dat uh, uh, eenvoudig dat zeggen? 9 bovenste is het mannelijk en ja, van elke sfeer. 9 bovenste is het mannelijk en, en de malgoed is ontvanger. Hij is vrouwelijk. Van elke sfeer. 30. Hela. כמו שבאת תיקון המלחות אין אנדרתח להצילת האולמות היה שם בחינת עליית תו אנדרתח המלחות לבינה בכדי להמתיקה במידת דרי אנדרתח הרחמים כן הייתה בת שווה צריכה למיתוק, 34 hazeh Bagar P'sheblieh Metugzeh Loha yitah Reuja Fajfendertag klal Leholit nishmat Shlomo hamelach Goed topte wat je wat vertelt We zien nu een geweldig Staltje van Parallel die hij hey, Yehuda afschlag legt Tussen de fenomenen Tussen de Geestelijke processen in de werelden en de geestelijke processen in de zielen. Goed opletten. Dat je dat ziet, dat dit het, het precies hetzelfde is. Let op. 30. Dan zal je begrijpen dat als wij leren in de TES of uh, waar we ook in het Saiyim, als wij leren de geestelijke processen die zich voorttrekken in de werelden, dat het, om het precies hetzelfde is ook in de zielen. Precies. Kijk nou wat hij ons geeft hier een, een mooi staaltje daarvan, hela werdig, maar kemolse ba'ert tikuna malchud dat silata mot net zoals in de tijd van de instelling en de correctie van de instelling van de malchud of correctie, dezelfde over de instelling van de malhood voor het uh, scheppen van de werelden uitstralen van de werelden, scheppen van de werelden, wat was daar noodzakelijk? Ah Aliat was daar het aspect van het opsteken van de Malchut naar de Bina, 32. Dat was, herinner nog, dat was, wat was het uh, voor het scheppen van de werelden? Eerst was het Adam, Adam Kadmon, duidelijk, en dan was het uh, opsteken was Malchut, steeg op naar de Bina zoals de Saak, ja, de Sag, et cetera, et cetera. Dus dat was de <coughs> verbinding tussen, uh, de, de schepper heeft gemaakt verbinding tussen de eigenschap van warmhartigheid met dien. Dat is wat hij zocht. Dat was noodzakelijk, dat was toen uh, in de werelden, bij het scheppen van de werelden, steeg op, maar goed naar de binnen. Waarom was het zo? Om te verzoeten, om ver, verzoet te worden door de eigenschap van de rachamim, van de barmhartigheid. Op geen manier kan man goed uh, redding ontvangen, goed opletten. Geen redding kan mal goed ontvangen, en dat zijn wij ook, uh, zonder op te stegen naar de bina. Ki Haïta Batsheva ken, hij zegt op dezelfde manier, net zoals het in de wereld was, dat de Malchut moest op, optrekken naar de Bina om verzoet te worden eerst, om haar dienim te verzoeten, haar strengheid te verzoeten. Ken Haïta Batsheva, zo so was het ook met Batsheva, want zij is ook een vrouwelijke noemer, zij is op de, op de schaal van de zielen, ja, de boom de boom van de, de zielen zij is, zij is dan ook een vrouwelijke, dus mal goed, eigenlijk mal goed de mal goed zij is mal goed de mal goed van de zielen dus precies hetzelfde was het Bat moest, let op goed opletten wat je zegt moest dus haar de Bat moest um, had ver, ver, had verzoeten nodig deze verzoeten, dit verzoeten nodig in de gaar zij moest opsteken naar de gaar naar de gaar naar de drie eerste. Ze blie met dat zonder deze verzoeting, want zonder deze verzoeting, zou zij niet geschikt zijn. Helemaal niet, zou zij niet, helemaal niet geschikt zijn, 35, Leholit, Nishmat, Lomo, om de ziel van de koning Salomo te baren. Dus zij moest die, ook de ziel, de ziel van de uh, bachelor, is mal goed en goed. Qua zielen. vrouwelijk, maar goed, vrouwelijk, maar goed. Zij moest opstegen naar de Gar, ook naar de Bina. Nee, nou, het behoort ook bij de Gar, de Gar. Ja, Gar, gar is Kether Chokmah Bina, om daar verzoet te worden. zij eerst verkreeg ze, dan verzoet. worden ze verzoet door de Rachamim, door de barmhartigheid. En dan kan zij dat met deze, want zonder barmhartigheid kan je niet, kan maar goed niets, uh, niets, niets, niets, niets uh, voortbrengen. Eigenlijk, altijd heb je barmhartigheid nodig. Dat is wat hij zegt. We Uriah, en nu goed opletten wat hij zegt. ons. Wie was die Uriah? We Uriah Hiti, 36. Aya ne shama gavoha, me Ah? говоха מאוד כי хая куло мефинат דלינקר линкер колон де яшт лей регел гар у шмо мух е халав ор йут кей ки ло хая твей бо en nu goed opletten, want hier zit hier zit de, de hele kluw, verborgen. De, re, de rechter kolom, de regel 35. We Uria, Achiti en de Achitit, Uria hij was niet Achiti, Achiti was het een, een volk dat daar was, een van de zeven volkeren die daar was. Maar hij wordt genoemd Achiti. Hij wordt genoemd dat hij Net of hij gietiet, gietiet, een van die volkeren was daar, behoorde was, of die, maar hij was dat niet, hij was, hij, wo hij woonde, hij was woonachtig, of hij kwam van een plaats waar die, waar die gietiet, waar dat een van die zeven volkeren die, die verdreven had, moest worden uit Israël, hij kwam daar uit de, de strijken waar zij gezeteld waren. We Urija architect, deze is een derde hij is en die Urija architect, hij was de hij was een een zeer hoge ziel, hoge betekent van een hoge uh, naar naar sferot, hoge uit hogere sferot. Die hij ja klopt want hij he was helemaal van het aspect gar, zijn ziel was van gar de regel 1, de linker kolom. En we hebben geleerd, erinner je nog dat, wie, was van, wie is van garde dat zijn helemaal, helemaal zielen die geen gesadim hebben. Het is een geweldige ziel, zijn er ge, geen gesadim, Dat is verschrikkelijk, aan de ene kant. Aan de andere kant is het zeer hoog, maar die zijn niet, die zijn alsof ze niet van mama en papa komen, dat soort zielen. Je? Die, die weet niet van ...van chassadim... ...en daarom kunnen ze niet... ...we zullen zien... ...dat soort zielen kunnen geen kinderen voorbrengen... Ze, ...erg speciaal, want die zijn alleen maar gochma... ...alleen gochma... ...en die zijn zeer hoog... ...geestelijk, zeer hoog... ...maar chassadim hebben ze niet... ...zo mens wordt geboren, Let op... ...hoe dat komt... ...we zullen zien deze zielen komen, komen natuurlijk oorsprong de oorsprong van deze zielen hoe komen deze zielen tot stand waarom zijn sommige zielen die zijn dat soort zielen die, die alleen chogma hebben dus heel hoge zielen je hebt ook bijvoorbeeld in, in deze wereld heb je ook een, een, een zinnebeeld daarvan bijvoorbeeld je kan zien in artiesten er zijn bijvoorbeeld uh, geweldige artiesten die dan die zijn zo hoog heb je Sensueel, die kunnen dat uh, geweldige dingen dus uh, met hun ziel, met hun geest doen. Ze kunnen dan geweldige voorstellingen doen. Voorstellingen en allerlei ideeën die zij dan uh, uitbeelden in hun kunst, etc. Er zijn ook op aardse, op aardse manier natuurlijk mensen die dan erg zeer sensueel. Hoog, hoog, maar dat is niet natuurlijk wat wij, waar wij het over spreken. Maar toch wel lichtere zielen. Lichte zielen, lichte, lichte betekent licht, die geen weinig of nauwelijks chassadim hebben. Al lijkt het ons dat die zo so lief zijn, maar die, die zijn juist dat niet. Mm -hmm. Je hebt een enorme Chochma, enorme uitstraling. Maar vaak hebben ze ook geen kinderen of dat, omdat... Om hij kan niet alles hebben in deze wereld, dan zijn ze heel hoog, ze kunnen heel veel uh, zeer aantrekken, dat ook van, alle, van, van, van boven, dat zijn sensueel natuurlijk, maar dan hebben ze andere handicap, verschrikkelijk handicap, dat zij kunnen niet met een, een ander samen zijn. Het is een heel speciaal fenomeen, ik, ik ken dat. Autistisch ook? Nee, dat hoeft niet, maar het is. Het autistisch hoeft niet, maar. Het is, ik, ik heb het, vanuit de Kabbalah kan ik het alles zien. Dus vanuit de Kabbalah kan ik zien al die, die zielen. Hoe, hoe die. Eh, hoe, ik bedoel, de aard daarvan. Dus aan de ene kant is het geweldig dit, ze kunnen zoveel. En uh, uh, natuurlijk het publiek, het publiek trekt het aan, want ze voelden dat het geen, bijna geen arts uh, vertoning is. Net of zij geen avioed hebben, deze mensen. Omdat zij en zingen en alles, en, en, uh, en van alles doen en zo, uh, en so net of zij zo so fluent en, en, en spontaan en alles, omdat de ziel is zo so hoog, bedoel sensueel hoog. Maar daar hebben ze een enorme probleem, bijvoorbeeld met het gewone aardse leven, omdat ze chassadim hebben ze nauwelijks, alles is erg hoog. He, het is een, aan de ene kant is het hoog, hoog bestaan uh, sensueel, aan de andere kant is het handicap, omdat lage tonen hebben ze niet, net als in muziek, heb je een muziekstuk van alleen maar een uh, zeer hoge tonen. Dat is mooi, maar hoe, kan, hoe lang kan je het verdragen? Nou, dan heb je altijd eh, ook de lage tonen, heb je ook nodig. En dat is vaak is het, geeft het echt, echt een uh, mooie timbre. Van alles, zoals je dat echt. Dus dat hebben ze niet. Zo is het ook met de zielen gesteld. Dat een zeer hoge ziel die dus die kan geven, goma, die dat soort dingen heeft. Maar Gazadir niet. Ook van die. Van die grote. Uh, profeten, meesten, ook die, die hebben dat zeer grote ziel. Maar hoe komen, ze, hoe komen die mensen dat, hoe komen, die, hoe komen dat soort zielen hier op aarde? Zie natuurlijk, alles is opgebouwd, um, in de Adam Kadmon, Ja, de zielen van Adam Kadmon, natuurlijk, de zielen die behoren bij het hoofd, ja, de zielen die behoren bij, bij uh, de lagere gedeelten, ook dat is duidelijk, dat is Afhankelijk ook, dat is bepaald, bepaald, voor bepalend ook, waar de ziel vandaan komt, van de partsof van de Adam-Kanmon. En nog iets anders bestaat, zoiets dat, uh, toen de zielen, er bestaan ook de zielen die gemaakt werden, door, of in de wereld werden uh, gestuurd door, de zonde van uh, Kain. Adam, Adam en dan Kain ook. Kainiden bijvoorbeeld. En, maar ook de Adam. Adam had 130 jaar niet gewoond met zijn vrouw. Niet bij, bij, bij Zijn vrouw niet had bijgewoond. Dus 130 jaar heeft hij na, na de geboorte van Kain hij is die gestopt met contact te hebben met zijn vrouw. En ik dacht nou ik heb zo'n zo zo zo schurk als zoon gehad. Ja, dus dat wil ik niet meer. Ja, dus hij begon met, en dan even eenvoudig zo te zeggen. Dus wilde hij geen, geen relatie hebben met zijn vrouw. Ja, dus. En 130 jaar, wat moet je doen? Dan heeft hij, het het is goed opletten wat ik zeg. Het is allemaal uh, de waarheid wat ik zeg. Het is niet alleen... We spreken alleen van geestelijke dingen. Alles is hier op aarde. Men kan niets geestelijks aantrekken anders dan via de Jesuit. Jesuit is in contact met de schepper. En alles wat je doet, als iemand knoeit, dan knoeit je het. Waarmee kan je knoeien hier op aarde? Met je hand? is niets. Oké, wat kan je doen met je hand? Ook kan je knoeien, maar het belangrijkste is dat de Jesuit. Wat heeft hij gedaan? Wat had hij gedaan die 130 jaar? Hij had. 130 jaar die hij uh, niets anders gedaan dan met zijn seks. Uh, hij is alleen, alleen dus gedaan uh, dan, uh, aan het masturberen. Zo is dus dus 130 jaar. Maar het is niet alleen dat ze masturberen zoals het hier in deze generatie, in deze tijd, dat men doet het uh, bijna, benen. Nou, het is bijna, bijna, bijna slagertje geworden. Het is alleen maar een beetje plezier. Maar dat waren nog... Dat was in de, in, uh, de, de ziel van Adam was zeer dicht bij de schepper toen. Begrijp? Het is een zeer hoge ziel. Alles heeft hij gekregen. Uh, van nature. En had hij dat wel al zo gedaan? Nou, dan bij elke... Bij elke... Uh, bij elke masturbatie. Kijk, dat is het geestelijke waar ik het over heb. En niet dat wat jullie dan lezen, allemaal, alle, alle, allerlei dingen. Dat is het geestelijke. die heeft absoluut verband, absoluut verband met de daden van de mens hier op aarde. Dus dan, bij elke masturbatie, wat had hij gedaan? Dat zullen we misschien nog eens hoger weten. Natuurlijk. Dat bij elke masturbatie, wat had hij gedaan? Hij moet verbeelding hebben. Hoe kan de mens hoe kan de mens dan een klaarkomen een orgasme bereiken, zonder een beeld van te maken ja, zonder een beeld van zonder een beeld te maken van een geslachtsgemeenschap hij moet toch met iemand dat ged gedaan hebben hij kan het niet zomaar, zomaar alleen maar alleen maar, uh, alleen maar uh, gevoel uh, alleen maar dat wat, wat, wat men met, met, zeg het, voelt alleen maar fysiek je moet wel een beeld hebben. Ik mee, niemand kan, niemand kan geen, geen mens kan klaarkomen zonder een beeld op te roepen in zichzelf. Van met wie aan wie, waar hij zijn uh, zaad in lost. Dan lijkt het, het wel dat ik, ik zeg dat dit dat niet zo is. Zo so, altijd zo is. Mens, de mens weet niet meer wat, wat het is, hoe dat het allemaal gegaan was in, van zijn jeugd, maar dat is altijd zo. Dus al die, al, die, al die 130 jaar heeft hij dus de zielen voortgebracht, die hadden wel op een zeer hoog niveau, want dat is zonder vrouw, als iemand dat doet zonder vrouw, ik bedoel zonder partner, maar in, in dit geval zonder vrouw, dan heb je alleen maar hoge zielen van het niveau van daad, van het verstand, duidelijk. Het is geen vrouw, dus betekent geen partner, betekent het geen chassadim zijn er. Duidelijk, als je, kijk, als je iemand een partner heeft waarin je, met wie je kan dat doen, dan is het arts, dan, kan, dan moet het wel chassadim erbij komen, kan niet anders. Kijk, je zot heeft twee plaatsen, twee. Rechts en links. Rechts is chassadim uh, en links is geworden. Dus via de jessot. als iemand dat via de jessot doet met een ander, altijd heb je twee. Je hebt chassadim en straling van chogma, oftewel gwurot. Maar als iemand dat doet zonder vrouw, ik zeg niet, wij spreken niet van goed en kwaad. Absoluut niet of het mag of dat niet mag. Absoluut, het heeft niets daarmee te maken. Ik heb absoluut niet daarover. Alleen. We zeggen alleen hoe dat zit. Dat hij heeft dat geweldige zielen voortgebracht, die Adam. En nog steeds profiteren wij van deze zielen. Ja, dat is alles, alle geniale, zeer geniale zielen die komen hier op aarde. Vaak komen ze dat, die dus geen chassadim hebben. We hebben dus een, aan de ene kant is het geweldig. Ze kunnen dan, die kunnen dan geweldige... Processen teweeg brengen. Want die hebben geen, geen verbondenheid met de aardse chassadim. We hebben geen aardse dingen. Die, die kunnen dan, die zien processen. Ze kunnen erg snel processen teweeg brengen. En alles, dat uh, zijn de zielen. The Adam, en dat was die Adam. Daarna ook, dat uh, weet uh, ik, Hij heeft ook zijn voortgebracht. Want iemand kan zeggen, Kaian, hij had, had toch geen. Ja, of Abel, hebben Ja, Hever. Hij had geen kinderen, Hever. Ja, oké, hij had geen kinderen. Oh, maar hoe, hoeveel, heeft die, hoeveel heeft die zielen voortgebracht op deze manier? Eigenlijk ja, een beetje een andere soort dan. Want alles, iedereen brengt zielen voort naar zijn eigen aard. Maar dus, nou, van, dit, van dat soort zielen ook, kwamen ook zeer grote. Uh, trouwens, het Joodse volk kwam ook uit dit soort ziel. Dat is de zoger beschreven. Daarom was het geweldig. Kijk, goed opletten. Daarom, waarom, zijn die, waarom is het zo? Omdat ze zijn is allemaal goed in hun hoofd. Duidelijk. Geweldig in zijn hoofd. Daarom was het allemaal nodig. Moet je goed kijken. Het is niet iets. Het is zo dat wij moeten breken met dat soort aardse voorstellingen van wat is moraal goed of dat slecht is. Want men denkt zo, uh, zo men het niet begreep. Men denkt wat, dit, wat in de Torah staat geschreven, dat men neemt het letterlijk. Men denkt dat dat is slecht en dat is goed. En masturbatie is slecht en dat is goed. Dat soort eenvoudige beelden. Nou, het volk Israël kwam juist uit dat soort zielen. Dus hoog het zielen vandaad. Maar het is niet genoeg. Jij moet, ver, jij moet zij, wat moet je met hen doen? Je moet die zielen ook verzoeten met het lagere. Je moet hen chassadim, la, chassadim laten uh, bijgeven. Uh, Daarom moest ook dat volk alles ondergaan, al die ellende, om naar beneden te komen. Daarom moesten zij ook... Moesten zij ook naar Egypte afdalen, waar het sensuele was. Uh, uit, uit, ge, ge, op, een, op een zeer geraffineerde manier. Alle sensuele wat ooit de mensheid. Zal, uh, zal zich voorstellen. was alles in, de, was alles, uh, in Egypte van toen. Was het alles, alles daar was het al hoogst ontwikkeld. En daar moesten de Joden daar naartoe komen. Dat is ook, de, dat is ook dan de verzoeting van de zielen van Israël. Want dat moest, moest zo'n volk komen, dat volk, speciaal volk, dat alleen maar geestelijk alleen maar met zijn hoofd, die zou dicht bij de schepper zijn en alles kunnen aantrekken van de schepper. Daarom moest zo'n volk uitkomen uit dat soort zielen. Natuurlijk, dan was het kwam het Abraham, die moest het allemaal corrigeren. Duidelijk, Abraham heeft het gebracht naar beneden gebracht, naar de geesten duidelijk. Dan kwam dan uh, Jitschak, die moest het ook weer zijn correcties doen. Wat voor leven had die Jitschak? Het was steeds gora, Gwora, Gwora, wat voor? Maar hij moest het nog naar beneden brengen. Iedereen begreep dat, dat die moesten de ziel verzoeten, die zielen die de voor, de, ze, ze waren dus de, de voorvaderen van het Joodse volk. Ze moesten het verzoeten dat Iets wat de, dat volk verschrikkelijk kwam uit dat soort, uh, dat, uit dat soort zielen. En dat soort, dat soort uh, zielen heeft ook Moshe meegenomen met, met het volk Israël samen. Dus, uh, meegenomen naar woestijn. Daarom waren zij zo bezig met hun hoofd. Maar en konden, niet, konden zij niet... Komen naar het beloofde land. Beloofde land is maar goed. Is al daar waar geest is. Maar zij kenden geen geest. Eigenlijk, zij moest, Moshe moest 40 jaar met hen daar, wat betekent geestelijk natuurlijk, om bij hen de geest bij te brengen, om te verzoeten hen. Iedereen begrijpt nu en daarom zie je dat het volk zo koppig is. Omdat die zijn van het zo hoge ziel en die van daad de hele generatie van woestijn was alleen maar daad, hun alleen maar gedachten, was zeer hoog. Maar chassadin, dat wisten ze niet. Dat was een verschrikking, daarom was het een volk, was een, een verschrikking voor iedereen die daar zij zag. Voor al die volkeren die daar in Israël waren, zeven volkeren, was een verschrikking. Want zij de deinstte voor niets. En daarom is het zo geweldig te komen heeft deze, dit volk nodig, want uit dit volk zal uiteindelijk komen de, de, de redding zal komen uit, juist uit dit volk. Maar daarom is het ook, dit volk heeft ook zo, zo geweldig tekort. Aan de ene kant schijnbaar hebben zij zoveel als zij hadden, niet schijnbaar, aan de ene kant hadden zij zoveel leid ondervonden in de loop van de geschiedenis. Ja, de vervolging etc. En zij zouden natuurlijk als, die, als niemand anders moeten weten wat chassadim is. Ja, wat genade is. En aan de andere kant zie je dat zij kunnen genadeloos zijn. Absoluut genadeloos kunnen zij zijn. Dat komt ook door, die, door, deze, door de oorsprong van alleen maar de daad. Alleen maar verstand werkt. En niets anders. Daarom is het... Natuurlijk een, een volk dat een enorme verschrikking heeft, en zonder dat volk kan men dat niet. En daarom, wat we zien ook, zijn geweldige dingen die gebeuren, dus is ook Tycoon. Dat wat het nieuwe gebeurt bijvoorbeeld, wat we zien daar met, uh, met Hamas, we moeten weten dat elke mens heeft in zichzelf Israël en Hamas. Hamas is in de mens de kilim de Kabbalah, die niet gecorrigeerd zijn. In elke mens. En Israël is de kilim van het geven. Dus Israël moet eerst zichzelf corrigeren. En daarmee, daar, daarmee ook uh, een beeld te geven, een voorbeeld te geven aan Hamas in de mens in de mens zelf. Dat de Hamas ziet en dat licht wat Israël uitstraalt in de mens. En daardoor wordt aangetrokken en kan daar aantrekken dat licht van Israël en zichzelf corrigeert. Maar als Israël in de mens niet gecorrigeerd is, en als Israël stuurt op Hamas in zichzelf uh, uh, raketten en wapens op zijn eigen Hamas, om die te proberen met kracht en macht, zijn eigen Kilim de Kabbalah, die moet je ook bij betrekken, probeer je die, om die erbij te betrekken door kracht en macht, wordt natuurlijk niets. En daarom wordt het nieuw gebeurt, zal ik, ik zeg het jullie, ik het jullie gezegd over de Obama, nog, toen nog alle, alle kandidaten waren in, van de partij van de, de Democraten. Toen had ik al gezegd dat zij zullen komen, Obama met, ja, met, met en zo, en nee, ik hoef geen kranten te lezen. En hier ook, hoef ik ook geen kranten te lezen. Ik ontvang het gewoon niet, ik zeg wat ik ontvang. En niet of dat ik dat wil, of dat ik wil, of ik dat niet wil. Het is niet, niet mijn stelling. Het is niet mijn, mijn positie wat ik aan jullie vertel. Maar het wordt niets daarvan hier wat er nu gebeurt. Absoluut niets wordt het. Al dat overmacht, uh, militair over, ah? overmacht, militair overmacht, er wordt niets daarvan. Het eh, it is een it is, is it it supermilitaire. Super um, Mogen um, ah? okay. hij die vecht tegen niet, tegen luizen? begrepen die niets hebben. Het is net een beetje als, als Europa tegen die, weet ik veel, tegen die zigeuners. Het is een beetje zo, so, uh, wat is hoe kan je dat zien? En het belangrijkste daarvan is, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Het is niet mijn persoonlijke opinie, want mijn aardsverstand zegt, zegt de ene, het ene wat ik zeg heel iets anders. Die raketten die worden afgevuurd van naar, naar Israël. absoluut natuurlijk. Het is gevaarlijk. en uh, mensen ook, uh, zolang Israël had geduld, natuurlijk is het. Uh, je, kan het je kan het niet uh, negeren, je kan het ook niet zeggen dat is niets. Uh, Israël moet zichzelf natuurlijk verdedigen met, macht, met, met kracht en macht, dus ze hebben alle recht daarvoor. Ik zeg het niet, dus op zijn, op zijn aardse, ik, ik praat niet over de aardse dingen. Maar ik praat over iets anders, over de verhouding tussen Israël en Hamas in de mens zelf. Men kan dat niet, de ene mag mag en de andere niet uitschakelen. Want dan wordt het niets. En aangezien Israël niet voldoet, allang verre van niet voldoet aan de normen van de Torah, Leren absoluut geen Torah. Wat leren de, de orthodoxen? Is geen Torah. Dat is alleen voor zichzelf. Er zijn altijd natuurlijk mensen die dat leren. Maar het is niet genoeg. Het is niet de kritieke massa die nodig is. Om. om vrede te stichten in Israël. Dan is het. En nu opletten wat ik probeer te zeggen. Maar alleen voor jezelf. Dus, dus niet voor de kranten. Men begreep het niet, want zal niet begrijpen wat ik. Ik begreep het zelf niet wat ik zeg. Wie staat achter al die. Wie staat en stond achter die. Niemand kijkt? <laughs> kijk of niemand. Geen spionen. Wie staat achter die raketten, afvuur van die raketten naar Israël? Wie? Hashem. Hashem de Heilige Gezegend is hij, de schepper zelf, staat achter die poest die Palestijnen, die Hamas, om af te vuren die niet te veel, klein beetje, niet alleen maar prikkelen, net als een prim. Alleen prikkelen dat Israël niet echt kwaad doen, maar wel lastig vallen, begrijp je? Dat is net als, als je dan zit ergens thuis, geweldig thuis en en alles, een airconditioning, we zit ergens op prachtige, een prachtige villa en alles. En geweldig het is, en toch in, de, in, in jouw zitkamer dan stee, hoor je dan het gezoem van een mug. En dat één mug die blijft zo vervelend, die, die maakt alles kapot bij jou. Dat jouw stemming en alles. En je hebt natuurlijk een geweldig, uh, een geweldig bassin. Ja. De, uh, zwem, zwem, zwem, zwem, in, uh, zwembad en alles heb je daar. Maar dat enig enig, enig weet het, mugje, mugje, mug dat maakt al jouw stemming kapot. Zo is het ook de schepper hier, op zo'n beetje lieve, vriendelijke, barmhartige manier, hij laat die regelmatig dat besteken, elke dag laat hij dan van die raketten zoveel niet veel, maar een beetje zo afschieten naar Israël. Laat zij, laat mijn kinderen wakker houden. Hou mijn kinderen wakker. Dus wie is nu de bondgenoot van, van, van de schepper? Hij gebruikt die, Hamas nu, voor zijn doel. Dus Hamas nu wordt eigenlijk gebruikt voor, uh, voor het goede doel. Maar dat vertel ik u, jullie dat verder dat, um, dat jullie dat begrepen als iemand dat vertelt wat ik wat ik, ik begreep. Nou, wie kan het, het begrijpen? Ja. Maar ja, geestelijk dan. Maar Israël dat dus die Hamas zichzelf moeten herkennen. Precies, moet je dat de hele bedoeling is dat de schepper, kijk, wat nieuw gebeurt dat Israël splitsing maakt. Die menen dat wij zijn goed en, Israël en Hamas is buiten. Twee, als het ware in twee lichamen. Eén lichaam is Israël, het land Israël. En een ander lichaam is Hamas, dat Israël ziet, die als gespleten in tweeën. Moet dat brengen, de bewustzijn bij Israël van hun eigen Hamas? Dat zij eigenlijk vernietigen proberen hun eigen. Hamas, zij, over, uh, zij ontzien hun eigen Hamas. Kijk, zij zien dat niet hun eigen van binnen zichzelf, zij zien hun eigen Hamas niet. Duidelijk, als je ziet jouw eigen Hamas niet, dan zie je alleen maar Hamas van buiten. Als je je eigen Hamas uh, verwerkt in jezelf, naar krachten, dat het werkt, dat jij ook laat jouw eigen Hamas werken omwille van het, de schepper. Dus jouw kilim van het, de Kabbalah laat je werken omwille van, het, van de schepper. Laten we zeggen ontvangen omwille van het geven. Dan zal, als het zo zal zijn, dan zal Hamas op zichzelf als het ware, dan zal, zal Israël de ogen open kregen om te zien hoe om te gaan met de Hamas buiten, dan zullen zij zien dat Hamas van buiten opeens zal niet op, zal als het ware als probleem zal ophouden te bestaan. Nu is het een probleem omdat het vanwege dat discrepantie naar regenschap. Israël is niet gecorrigeerd en Hamas in de mens, en dat wordt ook vertolkt ook. ...naar buiten, alles wat in van buiten is, moet je altijd kijken naar binnen. Dan zie je van binnen is het altijd, als het probleem is van buiten, moet je altijd kijken naar binnen. Dat komt omdat het precies hetzelfde probleem is van binnen. Het is altijd zo. Dus eerst moet je dan altijd probleem oplossen binnen jezelf... ...en dan zal je zien dat jij ook in staat wordt gesteld, op dat moment... Ben je al in staat om te zien hoe je dat van buiten oplost? En vaak is het zo dat als je jezelf corrigeert iets, jouw probleem, dan ga je kijken naar buiten je ziet, en je waar is het probleem? En waar is het probleem? Het probleem is er niet. Deelijk, het probleem zal opgelost worden, want zij zullen dan zien hoe te spreken, hoe, wat, hoe op te vatten, hoe, wat te doen met dat probleem. En dan zal dan ook Hamas heel, aan, heel anders tegenover, tegenover Israël kijken de Hamas. Dus dat het een stukje van Palestijnen is gesplitst in tweeën. De ene is aan de ene kant, de andere aan de andere kant. Is ook van de, van de schepper is gemaakt, want deze, die zijn, de ene zijn de Hamas van de boven de gezegd. Hamas kan je ook dus zien als twee. Als de hele Partsouf. Boven de Gezij onder de Gezij. Maar de Hamas van de Hamas. Ja, dus de... De crème de la crème. De crème, hè? Hamas. Ja, dus, dus... Nee, nee, nee. Ja, precies, precies. De hele... De hele sorry, de hele Palest, alle, alle Palestijnen kan je dan zien als... Ja, alle Palestijnen kan je dat zien als... Nou, oké, okay, ik zeg niet Hamas. Dat is eigenlijk... Hamas betekent dus de kelim van de Kabbalah. kelim van het ontvangen. Dan kan je dan zien. Dat de, dat de fatah is als het ware. Als boven de gezet. En onder de gezet. Dat is in de, de Hamas. Die, dat zijn echte. Dus de crème de la creme. <laughs> dat zijn echte niet, niet gecorrigeerde. De echte muggen. Die echte muggen die, die bijten. Maar dat komt alleen omdat Israël zichzelf niet corrigeert. Met alle gevolgen, ik wil niet op, op, op allerlei details ingaan, wat is niet de correctie? Maar de belangrijkste correctie, nog een keer het belangrijkste, wat niet gecorrigeerd wordt, is dat Israël in zichzelf, zijn eigen Hamas, niet wil corrigeren. En de schepper laat zien van buiten: kijk nou, dat is wat ik nu afvuur, die. die die zelfgemaakte bomen of raketten naar jullie toe. Dat is wat jullie moesten moeten corrigeren. Dus dat is een geweldige hulp van de schepper. Hij laat precies zien wat jouw probleem is. Dus wat moet een Israël doen? Aangrepen en danken. We moeten de gebed uitspreken. Dat geweldig. Elke raket die valt op, op, onze, op onze grond. Dat moeten wij weten, danken de schepper, dat hij ons ermee dienst beweegt, liefde beweegt ermee, dat hij ons laat zien wat ons probleem is. Maar dan beginnen ze zichzelf te corrigeren. Dat willen ze niet. En ze gaan dat nu met macht en kracht en macht iets met die, met die muggen vechten en ja, ze, toch zal het altijd zo zijn, niet altijd totdat zij zichzelf dat werkelijk gaan corrigeren, zal altijd ergens in, in altijd ergens in een, in een, in een prachtige haal zal altijd ergens een, een tiertje of een, of, een, of, een, of een gaatje zal zijn waar hij toch wel zal binnen penetreren.